Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les. Ik had, ik had u niets vertellen over Pesach. Misschien volgend jaar. Want ik wilde niet vertellen over Pesach of over Passen. Ik wilde niet vertellen traditioneel of dat. Uh, dat uh. Maar volgend jaar hoop ik dat ik het, dat weet, het goed kan vertellen. En ik speelde ook met de gedachte, begin dit jaar, om hier ook de hele ceder, de eerste avond van de, van de Pasen, van de, van de was heel ja, speciaal, dat is dan het moment van het uittocht van het volk Israël uit Egypte. En dat is absoluut zo so, te ervaren die avond. Dus so, Ik speelde wel met gedachten dat we het hier doen. Natuurlijk is het moeilijk om het niet hier, niet. Hoe kan je hier kosher iets maken? Hier Hier Maar ook dat is niet. thuis kan ik dat helemaal houden dat kosher. Hier ook. You know, niemand kan mij brengen natuurlijk eten met it, zichzelf. It's mij eten niet. Het gaat om hogere om iets te begrijpen wat het allemaal is. Maar ik voelde niet dat wij al klaar zijn daarvoor. Misschien volgend jaar. Wie weet. Maar in ieder geval zal ik iets vertellen volgend jaar al voorbij wat het allemaal is. Het gaat boven mijn hoofd, boven al mijn verwachtingen uit wat het allemaal is. Ik kan niet zeggen dat ik al dat weet, maar wat ik weet bij Arie, wat het allemaal bestaat, wat het allemaal bestaat, wat het allemaal, allemaal bestaat is. Alles wat hier, wat, wat allemaal buiten, wat allemaal ze leren, allemaal, wat. ook goed, maar het is voor kinderen. We zullen het allemaal, allemaal leren, maar matza is, in ieder geval matza, wat we hebben dan op tafel, is drie matza's, drie. we leggen drie stuks. Dat is licht. Dat is ketter, gogma en gita. En dan hebben we nog een aantal. Een aantal zes andere elementen. Een eetje. Uh, iets bitters. Iets wat lijkt op een cement. Al uh, oh, die andere elementen. Zes. Die zijn de zes. Svirood van zee randpip. En dat de schaal zelf, met al die alles dat in, in, in waarop alle lamen alles ligt, kara heet het. Dat is de tiende sfeer, dat is Baal. Dus tiende sfera. Ik heb zoveel uh, sederim, dat soort eerste avond, bezig, uh, met zoveel grote rabbis ook ge, gevierd. Ook in Israël, want ik was op zoek naar het geestelijke en ik kon het niet vinden. Ook die afdeling heb ik doorgemaakt met grote rabbis van onze generatie. Ik had enorme gezien, enorme geleerdheid. Maar het geestelijke niet. En dat was een afschuwelijk absoluut, absoluut gevoel. Je weet dat het ja. Ik wil het beleven. Ik wil weten wat ik, niet weten, ervaren. En ik kreeg alleen maar traditie op mijn schotel. Maar uh, al het verhaal wat ze vertelde op deze nacht, het is voor kinderen nodig. Oké, okay, wanneer... Totdat de kinderen nog wakker zijn. Moet je wel het zo een beetje vertellen, kinderlijk. Maar dan gaan ze slapen. Dan kan je toch wel serieus zijn. Maar ze weten niet wat serieus is. Ze weten niet wat het geestelijke is. En wat ik heb nu op Beari gelezen. Boven al mijn verwachtingen. Dat zijn de Joodse, Joodse feest. Elke feest betekent dat jij... Het, verbleeft, dat jij trekt naar jezelf, die krachten, eens per jaar. En die krachten blijven dan het hele jaar, dat is elk jaar weer opnieuw, want jij bent ook anders. En ook de krachten ook anders zijn. Elk jaar zijn andere, andere uitocht uit Egypte. Andere krachten spelen zich voor. Waarom? Hij toch dat de heb van begrepen betekent dat hier ook zo wel bij van heel heel al, als van mij heb ik nieuwere, nieuwere, sorry, nieuwere oudere uh, uh, elementen van mijn ego naar boven gebracht en blootgesteld aan het licht dat Van Pesach is dat die. Dit soort soort heet dat die vonken die gaat zuiveren en word ik weer, kom ik weer verder uit, uit het land. Egypte. Dus uit mijn eigen. Word ik weer, kom ik weer, bevrijd, bevrijd word ik op het niveau, helemaal volmaakt, maar dat op het niveau van dit jaar. Volgend jaar weer opnieuw. Het is absoluut anders. Maar het komt misschien volgend jaar, we zullen zien. Maar ik heb geen woorden om dat uit te leggen. Het is ook niet nodig om het zijn nog niet klaar daarvoor. Maar dat komt. Volgend jaar, want anders is het alleen voor jou. Jij gaat het proeven en de anderen gaan allemaal zitten kijken hoe je dat eet. Ik ben even hongerig. Oké, okay. dat is een geweldige betekenis. Wat een wat men stukje van de tweede matza, een uh, grotere stuk, men, ver, men ver, uh, verbergt. En dan moeten ik wel, kinderen moeten zoeken dat, um, wat allemaal dat betekent. He, allemaal dat, uh, ik kan niet meer dat, dat kinderlijkheid, dat vertellen kinderlijk dat. Ik zie er wijze mannen, maar die vertellen het allemaal voor onze wereld. Torah is niet gegeven, geen woord voor onze wereld. We okay? dus moeten het met handen, met voeten doen. Kijk, maar, mijn vrouw voor voorbereidingen van Pesach Het is uh, altijd crazy dan. Last van dit, van, van benen, van dat. Want het is zo'n zo enorme inspanning wat een vrouw moet in zeer korte periode doen. Binnen een paar dagen moet het allemaal klaar zijn. Binnen twee dagen eigenlijk. En de laatste dag ook weer. Alles heeft te maken ook met. Het is een enorme koen. Een enorme correctie. Want ook in materiële doen wij correctie. Door, door het huis te, uh, te zuiveren, zeg wat doen wij dan? Door het zuiveren onszelf. We zuiveren het huis. Wij doen allerlei voorbereidingen om niet te zien het gezuurde thuis. Mag je niet zien? Huis is wat? Ja, je huis. Jouw innerlijk is jouw huis. Maar ook jouw huis waar je leeft ook. moet je ook doen. En niet alleen zeggen: ja, alles moet het zuiver zijn. Alles moet je cijferen, ook jouw huis, ook fornuis, al jouw, uh, weet het, alles moet het. Het is een enorme, enorme, enorme werk. En een vrouw moet het doen met absolute Kavana-intentie, zei je ook van binnen al haar wensen ook zo Maar dat komt wel. Volgend jaar, is, in ieder geval gaan we er veel, veel verder mee. Het gaat erom dat wij van les tot les groeien, wij. allemaal. Wie groeien? Ik groei geestelijk. Ik heb geen kant meer, nog naar rechts, nog naar links, alleen vooruit. En jullie ook. Dus we gaan, wat het zal in volgend jaar zijn, ten aanzien van wat het nieuw is. Zal het zijn net zo als bij opstanding uit de dood. Volgend jaar, op dit moment. Wij zullen beleven dingen waarbij als wij vergelijken ons nieuw en, en over een jaar. Dat zou vergelijkbaar zijn met zo'n enorme verschil zullen wij zien als wij aan onszelf gaan werken. Maar ik ga steeds vooruit. Onverbiddelijk verder, zo, zo, zo lang mee kracht gegeven wordt. Elke dag zoveel mogelijk. De grootste geheimen, de grootste wil ik daarmee niet dat ik dat zelf, en ik had je ook gekregen dat je dat wil hebben, maar daarmee te dienen de maker te dienen daarmee om in te dringen, in zoveel mogelijk in te dringen in geheimen, want dan trekken wij het licht ook naar onze wereld. En vervullen wij de wens van, van enige kracht, enige schepping. Dus het is heel belangrijk dat wij weten dat dit elke les is, absoluut anders en op een heel ander niveau. En elke les, Zelfs als we hier spreken over koetjes en kalfjes, lijkt het jou dat we toch wel omdat ik ben op een ander niveau. Elke week is, is 30, 50 jaar verder. Als, zoals een gewone mens leeft, wij versnellen het tempo. Het is net als je gaat, iemand gaat met, op, met een ruimtevaart. Ja. Daar kan je dan komen, met een enorme omwentelingen maken ver. En dan kom je daar naar, naar een jaar, een jaar tijd in de kosmos, laten we zeggen. Niet volgens onze berekeningen. En dan kom je hier en dan uh, bestaan zo'n verhaal, science, science fiction. Maar ze is allemaal kloppen, ze ook, dat iemand gaat naar, naar de ruimte verder en dan kom je weer terug. En dan zie je allemaal, ja, Einstein, Einstein, precies. En dan al zijn ze vrouwen, alle kinderen, en alle, vrouwen allemaal kinderen, een vrouw allemaal al oud zijn, en hij is nog steeds jong en, en machtig. Zo doen we ook hier op aarde, je hoeft niet, naar, ik hoef niet in, de ruimte, het, in de ruimte te komen met een ruimtevaart. Als je kabbalen leert, dan ga je miljarden jaren verder elke dag. Zonder dat, dat jij dit, dat schafander aanhoet, zonder dat al die voorbereidingen, zonder risico's voor je leven. Omgekeerd, alleen maar voordelen voor je leven. Weet je dat? Dat is kabalen. Om elke dag, misschien tientallen kilometer, honderden jaren doorlopen. In plaats van elke leven weer komen en weer kinderen maken. en Verder 50, 60, 80, 80 jaar en weer dat. Allende totdat jij al eens uh, met, zeggen dat, uh, hebt volbracht. We doen het gewoon sneller. Veel, veel sneller. Dat okay. is de cabala Om te versnellen, want iedereen zal komen naar de finish. Uiteindelijk. Maar met welke ellende? Door welke ellende? Okay. En de boosdoenders moet je nooit beneden. Het leek allemaal zo voldaan en zo, uh, zo uh, vervuld. Alles geen Alles geen. Okay. Als je geen plaats heeft in de toekomst. In de toekomstige wereld, wat heb je wat kan jou geven met al, al jouw grote rijkdomen hier? Okay. Het is erg speciaal is. Het is een omgekeerde wereld. Wij zien dat niet. Wij zien alleen het scheen van buiten, dat trekt ons het is allemaal ons gegeven speciaal om ons ten eerste groot te brengen. Dat wij achter het schijn de realiteit zien. De wetten van het heelal. En ons daarmee in overeenstemming brengen. En aan de andere kant ook dat wij... Uh, dat wij zelf... Als, zeg ik dat, daardoor... Uh, in, in verleding komen. En zondigen. Ook dat is van boven gegeven. Laat ons zondigen, waarom niet? Omdat door die zonde later kregen we veel spijt, ellende, etc. En komen we weer. Dus de ene die kiest het vrijwillig voor het goede. Natuurlijk, dat beloning wat hij krijgt, is onnetelijk. Kan je niet vergelijken met de beloning die iemand krijgt door eerst te zondigen en daarna... Uh, berouw te hebben. Ook dat als dat echt een ware berouw is... ...is... ...staat geschreven ook. Dat, waar... ...de zonder... ...waar de zonder staat... ...die... ...tot inkeer is gekomen... ...daar kan geen enkele rechtvaardige komen te staan. Het enorme waarheid. Waar de zonder. Hoef je niet alles te begrijpen. Want je hebt geen, nog, nog geen, geen ruimte om te begrijpen. Gewoon neem op wat ik, wat ik zeg. Hoef je niet alles te begrijpen. En hoef geen antwoord te geven. Gewoon luister. Dus waar de zonder. Aan toekomt. Innerlijk. En ook qua krachten natuurlijk. Wanneer hij. De oprechte inkeer doet. Daar kan geen enkele rechtvaardige van dromen. Zo'n hoge beloning ontvangt die zonder. Als die dan de ware inkeert. Want dan die zonde. Die zonden. Zullen hem veranderen. Voor hem in beloning. In zijn schoed. In beloning, in verdienst. Terwijl de andere bijvoorbeeld die 50 jaar, 60 jaar geleefd heeft als Goederik. altijd goed gedaan, hij was tzaddik, zoals we zeggen in ons volk. Rechtvaardigen. Altijd Torah geleerd, altijd naar de synagoge gegaan, altijd, weet het, uh, geld gegeven, zeggen sedaka gegeven. sedaka betekent. Uh, dat, uh, dat is speciaal de woorden dat is, ik kan het niet vertellen die woorden absoluut maar goed, hij heeft altijd goed geleefd en die, die enige zonder die dan opeens tot de ware inkeer gekomen is overtreft alles wat die rechtvaardige heeft gedaan want hij zal dan komen, waarom? hij heeft de rechtvaardige, wat hij de rechtvaardige doet. De rechtvaardige die van het kind af aan een goed leven leeft. Wat doet hij? Stap voor stap, nog een beetje weer. Elke dag verdient hij zijn door goede dingen te doen, voorschriften te doen. Verdient hij weer nog een keer iets? Wat verdient hij? Verdient hij overeenkomst met mij qua eigenschappen. Maar stap voor stap, zo klein beetje. Wat doet de zonder? De zonder eerst breekt alles kapot naar beneden, breekt het af. Komt als het ware in een kuil in zichzelf. Waar rechtvaardig absoluut niet weet wat het is. Want hij was altijd goed, altijd op dat niveau. dan weer nog een klein beetje, nog een klein beetje, maar wat daaronder is, weet je niet. En die zonder die komt doorheen. En. Huwelijk. En daarna... ...als hij dan de kracht opbrengt... ...om uit die... ...uit die... ...daal... daal ...op te komen... ...dan is hij verdienste... ...want dan alles wat het onder in het daal is... ...van zijn innerlijk... ...alles wat vroeger... ...wat hem bracht zo laag... ...door zonden... ...zondige gedachten, zondige gedachten... ...alles... ...wordt opgevuld als het ware. En dat allemaal komt, gaat als het ware, alles wat naar beneden kwam, komt omhoog. Want alles wat, wat jij hoeveel, naarmate wij ons naar binnen uh, ingraven... ...door leren, door ook geheimen, etc. In, in die mate zijn wij bouwen we ook onze geestelijk eeuwig lichaam. En dus de zonder die echt tot de ware Tshuva komt. Inkeer. Tshuva betekent terugkeer. Inkeer. Tshuva. Iets anders. Terugkeren naar de... Dan zegt men ook dat die bereikt de troon van de schepper. Het is een speciaal onderwerp. Daar moeten we later stap voor stap hetzelfde leren. Dus, okay. dus zonder is het eigenlijk zonder mij? Je hebt toch de kracht? We hebben de kracht, de, de kracht, we hebben de mogelijkheid om de grootste rechtvaardige te overtreffen. En daarom in het Hebreeuws uh, heet het zonde te dragen. Zonde vergeven betekent zonder te dragen. Nosé avon. De, de, de, deze, deze taal, Hebreeuws, geeft weer de krachten en de essentie van verschijnsel. Wat is zonde vergeven? Oké, okay, wat is vergeven? Staat niet in het Hebreeuws. Zo. Vergeven de zonde. Staat zonde, staat av Nosé avon. Dragen de zonde. Dus ik moet dragen de zonde. Dan zal ook de schepper mij dragen. Dat betekent mij als het ware um, in zijn, op zijn vleugel brengen. Uit de dal mij in zijn vleugels te brengen als het ware. Waarbij ik de dal niet ervaar meer. En daarom wordt gezegd dat natuurlijk in Kabbalah. Spelen we natuurlijk niet heilige tzadikim, dus de rechtvaardige, die dan, die dan zijn, goed rekenen zijn, een goede uitstraling hebben van dit, van de rechtvaardige, dat al-Hasidut, al-Hasidim, al, al, -Hassid, al, -Hassid, al all dat show, begrijp je, kinderlijke show, maar we proberen dat wel, proberen wij alle zonde, zoveel mogelijk zonde, op ons te leggen. Dan ben je heberig voor zonde. Vergeet je dat? De zonde op je weg. De zonde van mijn buurman. De zonde van die zonde. En totdat we komen, dat de, de zonde van de hele wereld ik op. Als je kracht hebt, natuurlijk hebben we nog geen kracht. Maar de grootste, grootste, dat is de Heilige. De Heilige is niet die je dan zit afgezonderd in een moeilijke weet ik veel. En dat zit zo, de pose weet ik veel of dat al. Maar die legt, wat hebben ik gezegd, draagt de zonde. Zo, so dat is, that is een uit het Hebreeuws. draagt de zonde van zichzelf, van zijn buurman, van die, van zijn vijand, van de hele wereld. Omdat wij weet wat hij doet. Hoe meer zondes kan je dragen, verdragen om te dragen. Hoe dieper kan jij, hoe dieper jouw kilim worden, jouw, hoe verdiepen jij jezelf jouw kilim. En des te meer werk heb je, want hij heeft je een grote kilim nu gekregen, maar er kan nog geen licht erin. Dan daar moet je werken nu dus straks. Om ook licht, adequaat licht te krijgen. Want hoe meer je hebt, hoe dieper heb je de kieling. En breder. Hoe meer kans geef je aan het licht om binnen te penetreren. Ja of niet? Maar als ik alleen meen dat ik goed ben. Ik had altijd goed gedaan. De 50 jaar de elke dag naar de synagoge of naar de kerk gegaan. Ik was altijd goed Oké. Okay. Wat men zegt van boven, er staat een wet. Men geeft alleen slechts het. het. het. het, het, het, het minst. het meest noodzakelijk Of het minst noodzakelijk. Als een mens zegt. ik ben goed. ik heb altijd goed gedaan. ik doe dit. ik doe altijd goed met mensen. hij voelt zichzelf ook goed. hij voelt zich dat hij rechtvaardig is. dan zegt men van boven. laat hem vrij. laat hem met rust. die, die, die kind. Waarom? Als hij, als hij dan. zijn. Weer hetzelfde verhaal, net als met geld. Als hij dan meent dat, dat zijn rechtvaardigheid, als in goede daden, dat het hem uh, zinvol bestaan geeft. En, en daar put hij zijn beloning. En laat hem daar even van zijn beloning. Hij heeft al een meester gevonden. En daarom moeten we opstaan elke dag. En, en net of ik net begin. Want natuurlijk begin ik niet van begin. Maar zo moet je je opstellen, dat je net van het begin begint. En je vraagt weer net zo al, jullie ja, vragen geen mij, maar jij doet je werk weer volgens die dag, cetera. En niet meer dan die dag moet je leven dan zich voort. En niet verder kijken naar de toekomst. Natuurlijk wil werk je werken, dan moet je er denken. Oké. Maar eerst een kleine fixatie tot op. Oké, over drie maanden moet ik dit, of dat, oké. klaar. Want moet rekening met dat bam? Kort, kort kort en direct jezelf weer terugplaatsen. Van binnen en van buiten. Innieuw. nieuw. Want innieuw nieuw heeft kwaad geen greep. Nee. Als je in nieuw komt, dan kan er kwaad. Kan, als je echt in nieuw komt te leven. Iedereen schrijft allemaal dat boek: he, primitieve, zo voor, voor, voor mensen die het niet begrijpen. Gewoon een beetje verstandelijk: he, de, kunst, de kunst van nieuw. Of zoiets. Er staat zo'n boek iemand heeft meegebracht en uh, bekeken daar. Een dat is, is alleen maar zelfsuggesties, uh, maar je wordt er niet beter van, je, je bouwt jezelf niet op. Met dat, soort, met dat soort suggesties. Dat zeg je altijd, hm, wees positief. Oké, okay, no. en totdat een dag komt wanneer je je uitbarst. Je, je bouwt niets op, daar gaat het om. Ook dat is goed, maar je bouwt niets op. Oké. Okay. We gaan even nog over het tweede gedeelte van de les. Het geld heeft ons veel ingegrepen vanavond, ja? Het onderwerp geld. Oké. Okay. Werkt het niet? Okay. Ik moet altijd kijken of het werkt. Oké, okay. we hebben enkele lessen achter elkaar gesproken, ook getekend, over het, onder over het binnenkomen van het licht, geestelijke processen, de eerste komst van het licht, et cetera, et cetera. Dat onderdeel van de leer Kabbalah behandelt... Geestelijke processen als het waar. Maar om verder te gaan. Wij belanden nu bij SAG. Bij de derde ontvangst van het licht. En het licht, licht zakte naar beneden. Om, omdat daar was geen licht. En daar euh, zoals we gezien, de maalgoed die schoot omhoog. En halverwege en licht kon komen alleen in half, half van die parts onder de tafel. Verder kunnen wij moeilijk gaan zonder dat wij uh, bestuderen elementen van het heelal. Elementen, dan kunnen we verder gaan. Dus wij zullen het zo doen. Nu dan, het is allemaal kabala leer, waarbij we, nu uh, gaan we bijvoorbeeld over processen, geestelijke processen, het ontvangen van licht, gaat verder, verder. En dan gaan we weer over elementen, bouwstoffen van de heelal. Hoe <coughs> <coughs> dat zit in elkaar, al die tiends verhoudingen, het Maar cetera, anders kunnen we niet verder gaan, anders wordt het alleen maar tekenen, zeggen dat, geometrisch tekenen, et cetera, Het is natuurlijk niet zo. Uh, ik heb altijd gezegd dat alles wat zich boven bevindt hoger dan een andere is hoger, ook hoger is. Ja, hoger, eiler, sterker, etc. We zullen zien dat dit niet altijd klopt. We zullen zien straks, kijk. Hier zeggen we dat natuurlijk, en meestal is het zo, so, kijk, okay, we hebben gezien, gezegd, we hebben gezegd bijvoorbeeld, uh, Keter. Keter, dan gogma, en dan bina, oké, okay. et cetera, et natuurlijk is, gogma is hoger, hoger, hoger is, hier is het licht, ja, eindsof, zo. Dus hoger bij het licht betekent ook hoger kwalitatief. En hier beneden is het maalgoed. is de kracht. De laagste kracht. Natuurlijk dat deze Dat... Dat bina is dichter bij de maalgoed. Bij de laagste. Dat betekent... Hoogma is hoger. Maar wij zullen ook andere dingen leren. Want wij zullen leren dat het niet uh, altijd zo we zullen ook leren dat het, dat het niet zo is. Het is niet, dat, is, dat, is wel, dat spreekt tot ons verstand. Ja? Dat is menselijke logica ook. Als het wat iets hoger is, dan is het ook kwalitatief hoger. Dat klopt. Maar de logica van de goddelijke logica is anders. Het is niet altijd klopt wat wij verwachten. En dat is geweldig als we daar gaan leren, zullen we zien dat dit goddelijke logica kan ook anders uitvallen. Het kan ook zo bijvoorbeeld zijn. Kijk. Dus bestaat zo'n principe, ja? Hoog, hoog, laag. Oké. Okay. Qua, qua plaats. Gewoon, kijk, zie je, ik geef... Ik geef... Uh, qua, ik vind het niet goed. Qua plaats. Voor mij is het belangrijk om principe ook gegeven. Principe ook gegeven. Ik het, wet te geven. Op die geef ik wetten. Dat jij dan niet alleen dat jij direct aan viel, kan je dan afleiden zelf. In plaats van concrete dingen te geven. Concreet ga ik ook geven. Dus hoog laag qua plaats. Dan is het natuurlijk wat is hoger. Wat zich qua plaats in de tiensfeer rood bijvoorbeeld. Of zich hoger bevindt, dat is hoger, kwalitatief. Maar er bestaat nog een ander principe. Er is nog een principe van hoog-laag naar kwaliteit. We hebben we gezegd? Alles is naar de kwaliteit, naar de hoedanigheid, weet je, kwaliteit. En het kan zo uitvallen. De schepper heeft het zo opgebouwd dat het dat het kan zo zijn dat het iets zich hoger bevindt dan een ander. Bijvoorbeeld één sfera hoog, hoger dan een andere. Eén element boven een andere. Maar kwalitatief is het omgekeerd. Iets wat lager kan hoger zijn. Dat is geen logica van de mens. En dat zullen we allemaal aanleren. Wanneer we dat zullen aanleren zullen wij versteld gaan van die... Want wij kregen dat nergens. In geen enkele wetenschap. Geen enkele religie komen we eraan. Want het is allemaal van. De, alle religies komen alleen van de, van de geest van de mens. En Kabbalah komt van de geest van, de, van de, de schepper. Dus wij moeten zien. Natuurlijk, we kunnen niets verstaan van Atzmutho, van zijn essentie, of hoe de schepper in zichzelf is. Natuurlijk, al die tien sferoten. Ze zijn alleen voor ons gegeven. En voor hem betekenen ze 0,0. Want hij is onbegrensd. En on, on, onbevat, onbevatelijk. Maar wat hij ons gegeven had met de schepping. Al die Tien In Tien Svirot wordt het hele heelal bestuurd. Het hele heelal wordt bestuurd door Tien Svirot. Dat moeten we allemaal aan leren. En moeten we moeten ook aan leren hoe die dat besturingssysteem functioneert. En, dat, en bij ons is het zo, in principe, of dit, of dat. Maar bij de goddelijke, het kan beide tegelijk zijn. Dus als wij kijken naar, naar processen en posities van Svirot, altijd moeten we onthouden dat wij die twee moeten tegelijk evalueren, tegelijk. Dus tegelijk moeten wij Kijken, is het nou hoog, laag, alleen qua plaats? En tegelijkertijd moeten we kijken naar, is het qua kwaliteit? Hoe zit het dan kwaliteit? Het kan ook zo best zijn dat maalgoed, het kan ook zo zijn, dat maalgoed is hier. En ketter is beneden. Dat moeten we leren. Oké. Okay. Dus normaal is het zo, qua hooglaag, qua plaats, is altijd zo. Petrarch maar bijna alles van boven naar beneden. Maar qua, qua uh, hooglaag naar kwaliteit. Wat betekent kwaliteit? Ik zal even iets, iets vertellen. Wat is kwaliteit? Niet kwaliteit van sferood, maar het zijn bepaalde plaatsen. In tien, tien sferood zijn er, ja? Petrarch maar bijna, geset. Gwura, gwura, kieferet, netzach, god, jesod, maalgoed. Oké? Okay. Tien is Kijk naar, naar de mens, moeten we kijken een beetje naar de mens. Als wij te hoog uh, voelen dat het ergens in de hemel is, maar niet in ons, moeten we terugkijken naar onszelf. Ja? Zo'n principe bestaat uit. Maar wij zijn ook opgebouwd naar hetzelfde principe. Dus kijk naar ons. Waar komt het licht bij ons vandaan? Waar zijn de plaatsen waar het licht zich uitstraalt? Ogen. Ja, ogen. Waar komt er ook licht uit? Van binnen. Uitstraling van binnen komt via ogen. Dan de volgende plaats is neus. Ook twee gaten hebben wij. Hier komt ook wat. Eerst oren, sorry, oren. Probeer nou thuis even rustig zo, doe je vinger in je oor. En ga luisteren. En jij zal voelen wel, merken dat daar lawaai. Zo, lawaai komt. Net zoals bij zij. Net zoals je hebt, hoe heet het. Zij schuil, precies Zo heb je ook zoiets. Als je thuis, als het rustig is... Niet, eh, niet morgenavond, niet overmorgen. Ja. Ja. Dan kan je niets horen. Dan hoor je alleen van buiten. Dan. Maar als je dat even zo doet, dan hoor je dan dat het lawaai Dus daar zit ook een, een soort, wij noemen dat hevel. Wij noemen dat een soort storm. Dus dat is in die ogen, is, is echt licht. Maar hier, in die oren... Het is ook licht, geluid, in de vorm van geluid, een beetje zo, maar het is wel, zeggen dat, dikkerder. Want alles wat naar beneden komt is, is meer verjuwd. Dus ook, in de oren zit ook een soort wat wij noemen licht, geestelijk. Maar ook qua, het is wel dikker, zeggen zeg je dat, ver, Dan hebben we nog plaats in onszelf, nou waarmee ook overeen overeenkomt dan die uh, in het in, in, in, in de alles is opgebouwd uit atmosfeer rond. Gochma. die ogen die overeenkomen met de plaats van gochma. Okay. Die bijna wat we hebben, oren bij ons die dan waar ook licht uh, eruit komt, Maar dan meer verouwde oog, dat zijn dat zijn met het hoe is Oren. Oren, precies. Oren. Ja? Nou, dan... Oké. Uh, dan, die, waar, het, waar het mond is. En dat is dan de laatste sfera van Bina. Bina heeft ook tien in zichzelf. Dus dan heb je hier ook nog een maalgoed van Bina. Maalgoed van Bina. En daar is mond... En van mond komt ook weer licht. Ik bedoel, we zien het niet, maar komt ook weer, met het praten, komt ook weer stoom naar buiten. En er is ook weer samenvloening hier. He, wat je zegt ook, dat is ook weer kracht. Dus, ja, begrijp je dat? Nou, en naar beneden heb je ook weer nog een plaats. Weet weten wel, jesud, daar komt ook weer licht uit. Right. Oké? Okay. Weet we, weer? Ja? Dus wat dat betreft kan het zo zijn dat, bijvoorbeeld dat, hier, hier, dat de gesset gesset die bevindt zich vlak bij de mond, ja? Van de mond komt ook licht. Het kan zijn dat bijvoorbeeld, dat qua lichting, is gesed, ...kan bijvoorbeeld hoger zijn dan iets anders... ...dan een hogere sfeer. Kwalitatief. Wat ik bedoel alleen aan te geven... ...dat het niet altijd zo is... ...dat het hoger, lager moet wel altijd kijken... beide altijd tegelijkertijd kijken... ...nou, qua plaats, hoger, lager... ...en naar kwaliteit. Okay. Even, gewoon dat je dat weet... Yeah, you are on duty today. Daar yeah, in de keuken. Oké? Okay? Nou, dat was even. Dat doet er niet toe dat jij dat niet begreep. Gewoon heb ik aangegeven. En jij begreep dat zoiets bestaat. Dat is niet alleen hoog-laag, maar het is ook kwalitatief. Beide moet je dan beschouwen. De schepper bekijkt die beide tegelijk. Misschien is het een voorbeeld. Wat hebben we vanavond gehad daarvoor? Dat er in de wereldreligieën zijn leiders, ja? Yeah? Leiders van wereldreligie. Ja? En in de regel is, ja, yeah, in de regel is, een leider van een religie, is natuurlijk in de ogen van alle andere gelovigen, is hij natuurlijk. Is bijna, bijna als de schepper. Die is zo hoog. Die is zo heilig. Terwijl in de werkelijkheid kan het heel anders uitpakken. Iemand die absoluut niet bekend is. En die niemand weet. Die is echt. Qua hoogte. Qua hoogte. Naar plaats. Is natuurlijk die leider. Geestelijke leider. Hoogst de hoogste. Of hoger dan wie dan ook. Dan andere Euh, religieuze broeders van dezelfde religie, ja of niet? Want hij is, hij is dan gekozen gekozen of benoemd ja, door dat hij dan door de, de, de leider van de religie is. Ja, dan moeten we hem als leider van de religie zien als qua, qua plaats hoogste. Ja, maar kwalitatief Ten aanzien van de schepper zelf. Hij kijkt naar de hart. Hè, niet naar menselijke posities. Dus voor de kant van hem. Bijvoorbeeld kan iemand. In een, een gewone slager. Die daar rechts komt naar een synagoge. of Kan voor hem. In zijn ogen. Van een hoge. Qua, qua geestelijke overgave. De mate betrekkelijke, van overgave, kan die slager, die veel minder weet, kan hoger zijn kwalitatief. Dus altijd moeten we kijken naar die twee. Natuurlijk in onze wereld kijkt men natuurlijk alleen maar, alleen naar aardse begrip. Alleen als je hoog is. Ik bedoel, een beetje charisma heeft dat, en een beetje, dat, een beetje goede babbel, nou, dat, wordt een goede, dat wordt dan een goede geestelijke leider. Goeie babbel hebben uh, we nog, charisme. Napoleon. Yeah. Klee? Ja. Het binnenkomen van het licht staat daarvoor van zien, horen of spreken. Binnenkomen? Ja, het binnenkomen van het licht. Heer je ook in het mond? Ook ja, precies. Ook in ons. Bij ons is het ook hetzelfde. Nee, maar ik bedoel, ja, hoe is het dan met de blinden en de doden? <laughs> Uh, wij spreken, dat is hier, dat is, dat is, dat is, that altijd moeten wij kijken, dat is altijd, komen we altijd in dat soort vragen, omdat wij altijd menen dat licht, we hebben over dit licht. Ik spreek niet over dit licht. Ook nee, nee, maar als je het zegt. Absoluut, natuurlijk, wij spreken nooit over dit licht. Kijk, dat is, dat is ook, dat is een projectie van het geestelijk, absoluut. Maar we spreken niet over dat soort, over... Gezichtsvermogen of gehoor. Uh, we spreken altijd van de krachten die dan waarmee we gevuld zijn en die wij nog niet ervaren. En die moeten wij, kunnen wij ervaren, Is het antwoord een beetje? So is nooit. Daarom ook we zeggen, ook oh precies, als je kijkt naar iemand naar blinden, dan zeg je nou, hoe kan je die blinde dan niet zien Abdul. In onze wereld, dan denk je ook dat het handicap is, maar geestelijk kan je veel hoger zijn dan de dan heel, tegen alle, alle anderen die zien, fysiek. Dat is niet, oké? Okay? Kwalitatief. Dus ook Napoleon was ook een klein mannetje. Dus qua positie, in, in, ja, in zijn. Leger, of weet ik veel. Alle generaals waren twee meter hoog bij hem. Hij had speciaal gekozen voor mensen. Natuurlijk bekwame mensen. Maar wel mensen die... De generaals... Hij zag wel de generaals die moesten hoog zijn. Dat was één probleem natuurlijk. Hij was klein mannetje. Maar alle generaals waren hoger. Twee meter hoog. 1, 2, 1, 2, 9, geloof ik... Hij had er gewoon een limiet. Gewoon een, het minste moest er zijn iets van... Ik herinner me niet precies. Ja, ik was Alles wat ik gelezen in mijn jeugd. Iets van 1,87 was de kleinste. Oh, flink. De kleinste, dan mag ik generaal zijn. Anders. Maar al die generaals keken naar hem. Hoe? Een kleine mannetje zo. En keken ze zo naar hem. Maar kwalitatief, allemaal trilden ze voor hem. Het was een geweldige dictator, maar ook wel. Van boven gesteld. De wet gegeven, heel Europa. Alles van boven. Het is absoluut een, een. grote leiders worden aangesteld van. Want we horen uit zichzelf niet. Napoleon leefde absoluut niet voor zichzelf. Hij wist niet eens wat dit allemaal voor zichzelf te leven. Was dit alleen troïst? Nee. Gewoon. even. Gebruik je van een moment. En inzien, grote man was, was mijn grote held in mijn periode voordat ik begon met, met de ware leer. Napoleon heb ik altijd zeer hoog geschat. Tot nu toe van onze wereld heb ik, zie ik dat niemand heeft een paar, zou niemand hem, zou hem overtreffen. Ik bedoel, qua kracht, qua ook innerlijke. Beweging, kijk nou, hebben ze hem al weer, hij hette het, Sint-Helena, Helena of zo hebben hem weer daardoor, daardoor gestuurd, klaar zijn, nee, weer, de kracht gevonden, weer ging vechten. Dus, dat is geweldig, maar zo moeten we van hem leren om te vechten met het slechte beginsel. Moeten we Napoleon zijn in onze rijk, in onze wereld, wat hij mee is. Qua kracht moeten we opbrengen om Napoleon te zijn. Om te overwinnen. Slechte beginselen. En ja, dat is geld natuurlijk. Ik zeg, alle leiders worden van boven aangesteld Ja. een Absoluut. Misschien over een tegenwoordiger van de kwaren. Ja. En dan zit ik altijd met de vraag. Ja, waar komt een kwade van baan? Ik bedoel, als je weer snel leest dat God schept de kwaad. En dan komen we allerlei van horen. Wat is een kwaad? Waarom dus de vraag is heb ik even gezegd dat uh, alles is allemaal Als of we niet denken dat we niet verder gaan zo so, so, hebben we gezegd kwaliteit dan hebben we voorbeelden daarvan we hebben gezegd dat uh, leiders grote leiders van boven dan Hitler is ook van boven aangesteld. Absoluut. Zo, natuurlijk. Waarom? Dan komt er dan geen van de schepper. Kan kwaad komen? Nee, alleen maar goede kan komen. Het bestuur, het besturingssysteem is absoluut goed. En van God komt alleen maar, alleen maar goede. Van goede kan goede kan komen. En Hitler kwam ook alleen absoluut om absoluut vervullen. ...de wil van het. ...niets anders... ...als wij hier op aarde... Uh, ...onze we ...onze wegen... Zeg dat, ...verdraaien... ...dan bestaat er geen andere mogelijkheid... ...om... ...geen kracht bestaat ...hier, zeg ik dat... ...geen over, overwicht, ...overgewicht... ...overwicht... Naar goede krachten bij ons. In onze waarneming. Niet in de waarneming van de schep. Alles is het perfect. Maar in onze. In de tijd wanneer, was, wanneer dat nazisme was. Op, opkwam. Was de toestand zodanig. In de wereld. Bij het goede. Was verdrukt. En alle en dachten nou, wij kunnen het nu uitvechten. Allemaal. Kleine. Iedereen had kans gezien om, om iets te wilden door het vechten. Te iets voor elkaar te krijgen. En er was geen, geen andere type. En dan op, de, op dat soort momenten komen de vernietigers aan de slag. Wij zelf... Roepen die vernietigers tot leven. Wij hebben zelf hè, opgeroepen, Hitler niet. Kijk nou wat er allemaal geweest was. Zijn uitverkoop van het god, die allemaal dat moeten uitdragen hier. Licht moet aantrekken om aan zichzelf te geven en aan de wil te geven. Die was allemaal gesimuleerd. Allemaal willen ze allemaal geld verdienen. Weer ja. geld, geld, geld, zeer geld. Geld verdienen, wacht, et cetera. Uitverkoren volk. Wat hadden ze gezegd? Ze hadden allemaal admiratie voor de Duitse cultuur. Ze hadden gezegd, ze hadden gezegd, oh, Duitsland, ze hebben ook gezegd, zo duidelijk. ze hebben ook uitgeroepen dat de, de grootste medici waren de Duitsers. En daarom, en daarom was de Mendel, die heeft het, die, die, die Duitser, die heeft al die, die, die experimenten, medische experimenten, op die Joden uitgevoerd, alleen maar door, wie? Door de schepper zelf, absoluut. Maar de schepper is rechtvaardig en goed en genadig. En als dit volk, volk kiest voor het slechte, voor geld, carrière, assimilatie. Wat is assimilatie? Assimilatie betekent, we gaan niet als alle andere volken, maar we gaan de schepper... Wij gaan het besturingssysteem van de schepper voor wat het is. We gaan leven volgens de aardse wetten alleen. Natuurlijk moet je volgens de aardse wetten leven. Maar de joden zijn te leven op dit volk. Om blijven het besturingssysteem van die enige scheppende kracht trouw. En wat hebben ze in die tijd gedaan? Alles... alles. En dan was het geen ander. Kijk, alles wat hebben ze... Alle admiratie voor het Duitse volk... Wat de Joden hadden... In elke opzicht... Keerde tegen de Joden... Omdat de Joden... Niets anders... middag kneket middag... Eigenschap tegen eigenschap... Want de schepper alleen is... Als barmhartig... Als die... Als iemand... Nalaat... En... ...bewust nalaat. De, de wet... ...en keert zich naar het slechte... ...zoals dit volgde. Dan, waar wil ik een relatie hebben... ...dan was de redding van een gezonde... ...naar deze wereld... ...in de vorm van Hitler. Ik vind het heel begrijpelijk. Nee, dat is, dat is niet begrijpelijk. Ik spreek, ik spreek geen woord over onze wereld... Nee, maar nee. Hoe, hoe heb je, het over, je hebt het niet over ons wereld, dat begrijp ik. Maar gedeeld, je hebt het over een, een, een stroming binnen uh, het jodendom. Absoluut niet, nee, nee, nee, geen stroming. Joden bestaan geen stroming, onthoud dat. Hij denkt al stroming, dit en stroming, dat. Nee, nee, nee, nee. Elke jood is verbonden naar een ander, met een ander. Of dat die, of kijk, okay, als ik bijvoorbeeld de Torah leer. En daar een andere is uh, burgemeester. Ja? En hij doet absoluut niets aan het Torah. Dan krijgen alle joden extra stukje werk te doen. Extra werk te doen, omdat die burgemeester heeft geen tijd en geen zin om het besturingssysteem van de schepper te leren en anderen te geven. Dus alle joden zijn absoluut verbonden met elkaar, niet alleen joden, eerst joden en daarna alle mensen ook. Dus als er op een bepaald moment een negatieve balans is, waarbij meer qua krachten weer niet 50-50 laten we zeggen 50% joden doen goed en, of 51% doen goed of, en 49% zegt kwalitatief weer. Kwalitatief, als het kwalitatief, qua krachten, wordt het balans negatief, 49 min en 51 plus, dan kan de wereld zo niet bestaan. Dan moet een kritieke moment komen waarbij een redding moet komen. Dus het is niet zo dat omdat op die op identiteit... Die uh, ...geen mensen waren die Torah niet, niet hebben trouw geweest aan de Torah. Opnieuw, van het Duitsland van toen, van het Duitsland, was waarschijnlijk wel een neiging om het geheim van de schepping te doden. Absoluut. Ja. En dat is absoluut volgens de wetten van het Hilal. Kijk goed, goed luisteren. Ik spreek in de Torah. Ik spreek niet uh, een mening. Ik probeer geen enkele mening nieuw te hebben en luister. Zo is het ingesteld. Dat wanneer dit volk, ik zeg het met name, dit natuurlijk anderen moeten ook goed, goed, goed, goed doen. Maar wanneer dit volk tekort schiet, dan er altijd bestaat een balans. Ik bedoel, evenwicht moet ge, ge, ge, ge, ge, gevonden worden. Dan komt de kracht in de handen van vernietigers. En daarom zeggen we, zo, zo belangrijk is dat wij, dat wij begrijpen dat wij allemaal verbonden zijn met elkaar. Hoe is dat nu dan? Hoe Altijd op Kijk, wat nieuw. kijk, ik kan hier niet over nieuws spreken, ik zeg het. We zien wel dat we zijn allemaal in het, in het proces. We zien dat de oorlogen zijn afgenomen en natuurlijk. Ook de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, was een enorme tekoen, een enorme correctie. Ook dankzij, de schepper, niet dankzij de Hitler. De schepper heeft Hitler gebracht, want Hitler, kijk, zonder Hitler, kijk, er was een enorme redding dat de Hitler te, te geweest was. Een enorme redding voor de hele wereld. We Nee, dat absoluut niet. Niet nazisme, absoluut niet nazisme. Ik spreek qua krachten, niet voor qua die dingen. Dit volk helemaal was helemaal, dit volk was helemaal, Joods volk, was helemaal stuk. Ik bedoel, helemaal, ze wilden niet meer, niets meer, kijk nou de Hollandse Joden. Allemaal wisten ze niet wat het Joods was, helemaal, niet, niet allemaal, allemaal, allemaal, kijk nu, uh, het was ellende. Ze wilden absoluut niets ermee te maken hebben. Hij hoeft niet orthodox te zijn. Dus er was een redding door Hitler. geroepen. Hitler kwam en heeft het allemaal gedaan. Wat hij moest doen. Om. De schip weer schoon te maken. Dat dit volk weer wakker wordt. En gaat weer. De wegen. Van de eeuwige. Van de schepperen. Naleven. En dat, doet er, en dat is zijn barmhartigheid. Zes miljoen afmaken, kan barmhartig acte van barmhartigheid zijn. Dat begrijpen we niet, natuurlijk. Ik spreek niet over mijn gevoel. Mijn hele familie werd uitgeroeid, levend. Uh, no. Ik spreek niet over mijn persoonlijk gevoel, natuurlijk. Ik spreek, ook, ik spreek in een heel context dat acte van uh, dat het zoveel af, uh, afgemaakt was, dat kan acte van barmhartigheid zijn. Van boven gezien. Begrijp je dat? Het is niet de logica van de mens. En daarom, als iemand de kabalen leert, verkrijgt je ook inzichten waarbij hij zit in een eeuwige perspectief. En niet alleen naar, naar mijn naar wishful thinking. Van, we waren zo goed, we waren dit, waarom is het ons zo so, so gebeurde met ons? Waarom is het, waarom is het waarom is het dat, waarom is dat. Natuurlijk, de schuld was absoluut. Uh, uh, Aanjoep. Natuurlijk dat de Duitsers hebben overmatig, streng gedaan. Want de schepper gebruikt de Duitsers. De schepper altijd gebruikt de gooi, de niet-Joden, om Joden even van langs te geven. Waarom? Omdat als de Jood het licht niet aantrekt, dan bleef de gooi... In de duisternis zitten. Othoud wat ik zeg. Niemand vertelt het jou. In geen krachtkrant. Geen rabbi vertelt het jou. Ga naar de hele wereld. Ik spreek vanuit jou. Vanuit het perspectief van de eeuwige. Niet partijdig. Niet nationalistisch. Niet uh, weet ik veel. Ik spreek de woorden van eeuwige. Oké. Okay. Dus altijd als je het dat niet naleeft. Zich, zich verdraait zijn, eigen, dan is het instrument in het leven geroepen dat Gooi, de niet-Jood, hem trekt geweest. Waarom? Om een zeer eenvoudig. Ten eerste, dat heeft de schepper zo ingesteld. Gooi begreep, niet-Jood begreep het niet eens. Om de... Maar hij doet het instinctief. Want hij voelt dat dit volk is opgeslagen. Om het licht aan te trekken. En een niet-Jood kan het licht niet ontvangen anders dan door het aantrekken van licht door Jood. En daarom komen die, die gooien te kort aan het licht. En als iemand te kort aan het licht dan gaat hij natuurlijk dat, uh, de veroorzaker daarvan terecht. Dat is wel een zeer onreine taak de wil om dat doen? Niet een onreine taak. Dat is ook een taak van een, Dat is ja. zie je dat? Nee, dat is een de taak wat van boven is opgelegd. Ja, Natuurlijk. Een deel van de opvang van een van de. Kijk, kijk, kijk. Dat is terecht. Kijk, wat is terecht? Ja. Wat is terecht? Kijk, jij werkt bijvoorbeeld. Nou, ja, ik, heb al, ik heb altijd zo'n voorbeeld gegeven van Microsoft. Ja. Microsoft is één firma, en wij allemaal gebruiken, dankbaar gebruiken maken we van het operationeel systeem van Microsoft, ja of niet? Als het goed functioneert, hebben we problemen met Microsoft, nee? We vinden het leuk, want we weten niet hoe dat werkt, Microsoft systeem, operationeel systeem, ja, we weten het. Want zij weten wel wat het allemaal eronder zit. We zijn allemaal gebruikers, we weten alleen maar: ik had het even, ik toetsen dat, toetsen, klare screens. Of zelfs even een icoontje op een icoontje drukken, klikken, klare screens. Maar wat allemaal so, so, daaronder zit. Zo ook de niet-Joden, overal, ze weten niet wat het operationeel systeem van de schepper is. Ze doen een beetje aan religie, ze doen dat. Zij doen wel, ze zijn ook, in de, ook de, onder de niet-joden zijn er rechtvaardige mensen. Absoluut. Die allemaal verdienen um, um, hun redding, et cetera, et cetera. Oké? Okay. Maar dat is het mechanisme waarbij. Ja, en stel dat Microsoft. Ja, Microsoft 2000 of zo, en die gaat. Het werkt niet zo goed, ja. Dan zijn we allemaal tegen Microsoft. Eh, Microsoft, je moet dat... Waarom? Die zijn verantwoordelijk daarvoor. Want anders kan ik mijn computer niet gebruiken. Kan ik mijn programma's niet gebruiken. Kan ik geen plezier hebben in het leven. Zo so is het ook, heeft de schepper gedaan. In deze wereld. Dat altijd... De schuldige, wie is dat altijd? Joden. Hoor je wat ik zeg? Ik ben niet een... Uh, tegen Joden. Ik ben, ik ben hou van. van ik altijd. Waarom, het... Nogmaals. Ik heb wel, nee, oké. Okay, dat is moeilijk te begrijpen. Omdat als er, als er iets in de wereld gebeurt, Dat is altijd Joden. Waarom? Dat betekent dat Joden niet genoeg inspanning geleverd. Om het licht aan te trekken. Hier naartoe. Dat ze waren allemaal meer bezig met. Ze waren te veel bezig met geld. Of met. Zo so is het, nee, zo so geweldig is de, de schepper gemaakt. Want alleen Joden zijn die Microsoft niet, hoeft niet, uh, ook in onze wereld, ze hebben, hebben veel nodig meer Microsofts. Alleen één firma is genoeg dat je allemaal, er nou, staat nog eentje, doet het niet toe. Maar in principe is één firma genoeg, ja of niet, om dat operationeel systeem te, te, in stand te houden. Zo, so, dit volk moet niets anders doen dan blijven we dat bestuderen. En blijven dat uitdragen van binnen en niet aan zichzelf denken. Dat is de rol van dit volk. We kunnen zeggen, waarom is dat? We willen dat niet. We vinden dat niet gezellig. We vinden dat niet prettig. We vinden dat dit onmenselijk is. We, willen, we zijn ook een van de volken. Nee. Kijk, waarom is het alleen maar dit volk? De meest stoute volk, de meest koppige volk heeft je gezegd gevonden, want als dit volk dat doet, dan komt er een zegening en komt alles weer in orde. En wat we nu zien allemaal is alleen wat we niet zien met al die pracht, wat er is, uiterlijke pracht. Het is ellende omdat de joden tekort komen aan hun plicht. Oké. Okay denken aan geld, aan dat, aan posities, aan uh, gezinnen, wat mijn kinderen zullen doen, et cetera, et cetera, in plaats van denken alleen maar aan één ding. En natuurlijk dat gooien, die niet-Joden, ook medeschuldig daar wat Dat zeiden ook, te steunen ook, dit volk. Want net zoals je steunt, koopt, je koopt dan een programma het, van Microsoft, jij laat hem uh, draaien zo moet het ook in onze wereld. Als het goed functioneert, kunnen er geen virussen binnenkomen. Huh? Als het goed functioneert, dan kunnen er geen virussen precies, binnenkomen. Precies, precies. Ook hetzelfde in, geest, in de geestelijke opzicht. Joden zijn de doorluik van het leven En als ze gaan leven alleen voor zichzelf, alleen traditie en dat. Hij doet toch wel, je doet toch wel, niets doe je. Daar. Ook dat belangrijk wat zij doen. Want zij behouden dat. Dat behouden wat orthodoxen doen, is het ook gewoon van boven. Want uit hun midden komt later Mashiach, Messias. Uit hun midden. Daarom moeten ze ook leeflijk, alles afstandelijk zijn. Afstandelijk is heilig. In het Hebreeuws is kadosh. Iets anders: afstandelijk zijn. Af zich af, af, af, afgezonderd zijn. Dit volk is absoluut afgezonderd. Omdat het niet alleen in afzondering kan je die krachten aantrekken. Maar kijk nou naar de wereld. Al de rijkdommen zijn... ...dank aan de joden. Al de en al die civilisatie, al die prachtige dingen die de wende mensen hebben. Wel, zelf wel te danken aan de joden. De wil de, de volkeren rijk gemaakt aan materie. <totstut> dus zij ze, zei: ze, Kijk, wat ik zeg blijft hangen. Ik moet het uitspreken. Of jullie het bereid zijn te horen? Mijn volk zal daar een uitloop Ik zou helemaal uitlopen van de zaal. Want ze zijn niet tevreden, want ze zijn kwaad. Wees zijn goed. Maar ja, waar zeg ik dat ze slecht zijn? Alleen, ze moeten niet denken dat ze goed zijn. Maar ze moeten wel goed worden. Het is aan ons gegeven om goed te zijn. Ja. En als je denkt dat je goed bent, dan ben je verloren. Ik zeg dit, hoe diep het allemaal is. En we zullen het allemaal leren aan de Svirot. Zullen we het allemaal leren, wat ik zeg, wat het lijkt jouw filosofie. Zullen we het allemaal ervaren, hoe dat allemaal zit. Want ook de mensheid is ook opgebouwdheid. Tien sfeerooten, waarbij de Joden zijn ketter, gokma en binnen. Licht moet alleen via dat de Joden kan komen als licht. En natuurlijk dat kan men op een bepaald uh, moment van de geschiedenis komt daar nergens een synode of zo. En dan zeggen ze: wezen Israël. Wezen Israël. Jij kan het wel zeggen. Je kan het wel uitroepen: wezen Israël. Het was ook bedoeld hier. Dus. Ze dachten nou, de Joden niet, uh, Dus uh, laten wij dat doen, wij worden dan Israël. De bedoeling ook was dat de volkeren die dat uitgeroepen hadden, had, dat had had, die zich bij Joden aansluiten. Bij Israël. Maar dat hebben ze weer verdraaid. Als ze allemaal van de Torah overgenomen, dat zijn ook Israël Maar ook de volkeren van de wereld kunnen of bij Israël. Of bij Amalek horen. Dus of bij, of bij. of bij. het goede. of bij overgelopen. of aan de Amalek, bij Amalek aansluiten, bij de vernietigers. Waarom was het ook in het einde van de Duitsers in Duitsland, Duitsland was zo dat er geen, niet genoeg krachten waren, positieve krachten. En dan de volkeren die. De, de, Draaide hij al met. Keerde zich naar die vernietigers. Alles is, alles is aan ons. Niet de schepper heeft Hitler tot leven gebracht God behoeden. Wij zijn zelf die die vernietigers aan de macht laten komen. Dit is het antwoord op jouw vraag. Nog van boven slecht is. Als wij dat zelf. Als wij tekort zitten, dan komen de, de, de niet die vernietigers direct die zien de kans om uh, Stel ergens een uh, voetbal hebben goed gespeeld ofzo, goed, slecht, niet, of zo, goed of slecht, of gewonnen of verloren, of vormen verloren. En altijd die, bij, die, bij die aanhangers, voetbal supporters, altijd zitten daar ook wel krachten die dan ik willen we vernietigen, vernietigen dat, vernietigen altijd, alles vernietigen, dan voelen ze dat, dat omdat daar zitten. het, is zo, het is niet anders, het is alles in kracht, van boven slechts kwaad, als wij niet naleven, dat was in de oorlog, naar, naar de, wat naar de staat kwam, kwam de staat Israël dat betekent niet dat het iets goeds was maar er kwam de staat Israël wij uh, Joden kwamen toe naar het beloofde land wat het is hemelsgroot om gaan na te leven in het buitenland goedwaarts land Israël en in het land Israël. Eigenlijk, hart verlang ik natuurlijk naar. Zo daar als ik zou morgen naar het gaan. Als ik aan mij lag. Waarom? Daar is Alles is Kabbalah daar. Dat is de wereldstand van Kabbalah. We zullen een keertje samen naar me toe maken. Maar niet nu, is het ...klaar zijn... ...elijk een centje geeft. Maar ik zei, wat well, mogen dan... ...maar dan doe ik het voor mezelf. Dan is natuurlijk handiger om daar kabbalen te leren. Alles ruikt daar... ...naar... ...niet alleen dat... ...ook het licht van boven... ...komt op aarde. Het is niet toevallig dat het zwaart. Het licht van boven komt hier... De straal, wat hebben we gezegd? De kaf, hè? De straal. Nee, nee. De kaf komt naar Jeruzalem, maar eerst komt het in de regio Svat. Komt het daar en daar, en is het hoger. Maar dan komt het. ik kan u niet vertellen hoe dat allemaal zit, maar eerst komt het naar het Svat. Het dus is hogere en lagere, hebben we gezegd hogere gedeelte en lagere gedeelte, dat hogere gedeelte van het licht van, van de kaf, komt zijn straling komt in het zwaad. En het lagere gedeelte, maalgoed, van het licht van de kaf, komt niet dalen bij Jeruzalem. Dus ketter, nog maar bijna, het Eerst de bovenste helft, komt eerst in het zwaad. Dus ketter is een zwaad. Ja, alles komt in het zwaard. maar de onderste gedeelte, wat hebben ik gezegd, onder de parsa, dat komt in de, komt in de Rusland. Natuurlijk in de Rusland moet dan de uiteinliek de bevrijding